Uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het bestaan van Alicia, een van de twee officieel bekende buitenechtelijke kinderen van prins Bernard, was al veel langer bekend. Het onderzoek van de NOS blijkt dat de Lockheed-commissie Bernard al naar een buitenechtelijk kind in de Verenigde Staten had gevraagd. Wat de prins heeft geantwoord is nog geheim, maar uit alles valt op te maken dat hij het heeft ontkend. Dat was in 1976 en pas in 2004 werd het bestaan van Alicia officieel toegegeven... in een postuum gepubliceerd interview met Bernard. In 1976 meldde een tipgever dat Bernard in het verleden maandelijks geld overmaakte... voor een kind van hem in Californië. Een vriend van Bernard zette de tipgever onder druk om dit verhaal terug te nemen... en er verder geen rugbaarheid aan te geven. In Irak zijn bij een serie aanslagen in Baghdad zeker 56 mensen om het leven gekomen. Meer dan 100 mensen raakten gewond... De aanslagen waren bij Sjaïtische moskeeën op het moment dat veel mensen het gebouw verlieten nadat het gebed was afgelopen. Ook een markt is getroffen. Eerder op de dag vielen in de westelijke provincie Anbar zeker zeven doden na een aantal bomexplosies. Het geweld volgt een paar dagen na de bekendmaking van Iraakse en Amerikaanse veiligheidstroepen... dat ze de twee hoogste leiders van Al-Qaeda in Irak hebben gedood. Het Utrechts archief heeft alle films, foto's en kranten uit de Tweede Wereldoorlog op internet gezet...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 Van 23 april 2010 Deze week hebben we 16 stijgers 1 zitten blijven 19 dalers En maar wel, maar wel 4 nieuwe binnenkomers Dat betekent dus ook dat er 4 zijn uitgegaan Zoals een Madonna die er 15 weken heeft ingestaan Alicia Keys met de nummer 2 Sleeping with a broken heart 15 weken heeft zij er ook in gestaan. Rihanna met hart 15 weken ook zij erin En Edward Maya met This is my life 13 weken erin gestaan de snelste stijger van deze week is Gramophone Von Dies met Why Don't You. Elf plaatsen maar liefst gestegen. Amy McDonald met dead, Don't Tell Me That It's Over. Elf plaatsen gedaald. Dat maakt haar de snelste daler. En de langst genoteerd is IAS met Replay. Die staat er alweer 16 weken in. We gaan meteen beginnen met een mooie nieuwe binnenkomer. Dat is een nummer van Tia Cruz en Ke Keisha. Dirty picture, want Tia Cruz heeft in Engeland geen introductie meer nodig. Want door de nummer 1 hit Break Your Heart is zijn naam daar al stevig gevestigd. De tweede single van zijn album Rockstar, No Other One, wist echter aanzienlijk minder succes te behalen. En gelukkig voor Chow ligt inmiddels de derde single al klaar. Waarmee hij hopelijk ook de overstap naar andere landen kan gaan maken. Hier heb je een nummer van mij. Dirty Picture. Dirty Picture. De snap. Ah. Snap. Snap. Klik, klik, snap Nummer 39 Tien weken staan ze er ondertussen tussen alweer in. Alexandra Burken, nummer 39 met Bad Boys. Vorige week we zijn nog genoteerd op de 33 e plek. Nou, het is alweer tijd voor alweer een nieuwe Binnenkomen, de tweede van vandaag. Want dit jaar is het tijd voor een grote comeback van Christina Aguilera. Om de spanning op te bouwen is er elke dag een verrassing op haar site te vinden. Zo kregen we als eerste singlecover van haar nieuwe single te zien. En kort daarna kregen we de lyrics en werden de producers bekendgemaakt. Niemand minder dan Paolo Don en Esther Dean zitten achter deze zinkel. Deze twee werkten onlangs nog samen met Lil Freak van Usher. Nou, Christina lijkt haar volgende album Back to Basics al volledig te zijn vergeten. Want de beats van Paula Don zijn Urban en Club Ready. Ofwel zoals als Usher ook zijn muziek maakt. Op nummer 38 dus Christina Aguilera. You know,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 I saw the doctor 'cause I lost my mind. Nou, ik wil even met Nat Myself ten uitvoer nummer 38 nieuw binnengekomen. Nou, zoals we zijn, begin van de uitzending. We hebben vier nieuwe binnenkomers. Maar die staat niet op 37. Nee, want daar staat Jamie Collum met Don't Stop the Music. Vorige week stond hij op 32 en staat er al 13 weken in. En op nummer 36 hebben we All City met Umbrella Beach. En die is wel weer nieuw binnengekomen. Want Adam Young zit met zijn hoofd al helemaal in de zomer. Nou, dus niet gek. Ook, ook, ook als ik naar buiten kijk, het is heerlijk zonnig weer, maar dat zo direct over een kwartiertje ga ik je het weerbericht vertellen. De man achter All City scoort een wereldwijde nummer 1 in met Fireflies. En door alle drukte is hij dus wel toe aan een vakantie. Bestemming? Nou, wat zullen we doen? Umbrella Beach. De vrolijke deuntjes van Umbrella Beach doen meteen denken aan zijn voorganger Fireflies. Dat is goed, want de herkenbaarheid van All City is hierdoor groot... Echter moet Jong na deze single oppassen niet met te veel van hetzelfde te komen. En hopelijk is zijn album Ocean Eyes divers genoeg om de juiste keuze te gaan maken. Nou, we gaan het allemaal meemaken wat All City nog meer gaat brengen. Deze Adam Young. We gaan nu naar hem luisteren. Umbrella Beach, nummer 36 alweer. Breakdown of Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Nummer 33. boy, nice. Yeah, we used to be a team running the streets. Yeah, we was living out our dream, oh. You used to be my rider I was your provider now we separated into oh. Now I'm getting nervous that my heart will never sing again Oh, when we was burning up the airwaves They knew us from the Virgin Islands to the UK See, we was on our way to the Black gold. Never thought that you'd go but you did, yeah, yeah you did Thomas Solo, zegt die Ias tweede week dat hij erin staat. Vorige week is hij binnengekomen op nummer 38. De 33ste plek heeft hij vandaag bekleed. Nou, degene die we hebben overgeslagen waren Timberland. If we ever meet again, 13 weken alweer in de lijst. Vorige week op nummer 31, vandaag gezakt naar 35. En Robbie Williams is een van onze zakken. Stond vorige week nog op plaats 24. En is 10 plaatsen gezakt naar de 34ste plek met Morning Sun. En staat ook alweer 12 weken in deze lijst. Op nummer 32 een dame die er al 14 weken in staat. Die je de schaal van richten geloof ik heb gehad op 3FM. Tijdens de awards Carol Emerald met een Night Like This. Vorige week stond zij nog op de 29ste plek. Maar deze week staat ze op de 32ste plek. Ja en we kunnen allemaal mee. komen we uit op 31. En 31 is ook weer een nieuwe binnenkomen van vandaag. Want dat is namelijk Rio met One Heart. Nou ja, terwijl de lente net pas is begonnen hebben de mannen van Rio de zomer al aardig in een bol. Een vroege zomerse plaat, One Heart is het resultaat van... en deze hit zou niet misstaan op een goed strandfeest. Nou, het succesvolle verhaal van Rio begon in 2007 met de track De Janeiro. De guys achter Rio, het Duitse duo Manuel Reuter en Jana Pfeiffer scoren daarna alleen nog maar hits. En ook One Heart zal deze zomer een grote hit gaan worden. Zo verwacht Dr. Europe Sjors van Dammet. Nou, we gaan luisteren daarna of het echt een hit gaat worden of niet. Sorry, Rio. Al die woorden in in to. De Open your eyes. Zomersgevoel krijg je de zeker weten bij de mannen van Rio met One Heart op 31. ZFN Westkust weerbericht. En als je zo naar buiten kijkt is het ook echt zomer aan het worden want het is een prachtige lentedag. Het is droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit op 11 graden. En in het noordwesten een 16 graden en in het zuidoosten ook zoiets van 16 graden waarschijnlijk. Vanavond is het grotendeels helder. Alleen in het noorden komen wat wolkenvelden voor. Het koelt af tot, een, tot, uh, koelt af tot rond het vriespunt. Alleen in de kustprovincies, hé, hey, daar zitten wij, blijft het minimaal steken op ongeveer plus 3 graden. Nou, morgen is het opnieuw droog en volop zonnig. De temperatuur komt wel een paar graden hoger uit dan vandaag. Het wordt zo'n 15 tot 20 graden. Ja, dan gaan we kijken naar de files. Er zijn 28 files op dit moment met totaal lengte van 88 kilometer. Nou, ik ga ze niet allemaal opnoemen, alleen hier in de buurt ga ik ze vertellen. Op de A1 staat 11 kilometer. Amsterdam richting Amersfoort tussen Muiderslot en Blarikum. Richting Amsterdam op de A10, uh, de ring Amsterdam van de A10, de Nieuwmeer richting Koemplein tussen Geuzenveld en Knopend Koemplein, 3 kilometer. En de file neemt nog steeds toe. Op de ring Amsterdam A10 Koemplein richting de Nieuwmeer tussen Geuzenveld en Sloten 2 kilometer door een ongeluk. En op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Utrecht, Weiden, 8 kilometer door een ongeluk. Maar het neemt ondertussen alweer af. Gelukkig maar. Want file staan is nooit leuk. We gaan snel door met de volgende plaat en dat staat op nummer 29. Dat is de langsgenoteerde plaat van vandaag. Dat is IAS met Replay. Hey, over and over, if I'm tipsy or sober, I got the mama on rewind. Like the deck in my rover, on my mind, sharded fine. Meditator like yoga, so down, no deny, Make me wanna console her. Hey, baby, be my radio. Hear you everywhere I go. Music in my head, know your melody and every note. Girl, you incredible. Make yourself available. Nah, nah, nah, nah. That tune's so exceptional. Sexy, like a piano. Give me my hands if you're ready. We can make plans, get body stand if you let me. Girl,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 Girl, like some of a poster is a damn they say that girl, It's a gun to my holster she's running through my mind all day hey, Shawty's like a melody in my head That I can't keep on got me singing like Na na na na every day It's like my iPod stuck on replay Replay Shawty's like a melody in my head That I can't keep on got me singing like Every day, like my iPod stuck on replay, replay. I can be your melody, a girl I can write you a symphony. The one that can fill your fantasies. So come, every girl, let's sing with me. Yeah. I can be your melody, a girl I can write you a symphony. I'm replay je hoorde hem op nummer 29 nou, tijd om een overzicht te kijken wat we allemaal de afgelopen tien nummers nou gedraaid hebben. Of overgeslagen hebben, want hebben we hebben er ook een paar gedaan. Op nummer 40, Tio Cruz en Keisha, uh, Keisha met Dirty Picture. Nummer 39, Alexandra Burke met Bad Boys. Christina Aguilera met Not Myself Tonight staat op 38. En Jamie Collum, Don't Stop The Music op 37. Umbrella Beach van All City, 36. En op 35, Timberland, If We Ever Meet Again. Op nummer 34 zien we Robbie Williams staan met Morning Sun. En Is met Solo staat op 33. Op 32 Carol Emerald met A Night Like This. 31 wordt bekleed door Rio met One Heart. En All City, ja, daar hebben we hem weer. Op nummer 30 met Vanilla Twilight. Nou, net worden we bij mij de nummer 29. Maar nou is het tijd voor de nummer. Nummer 28.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 When the war has took its part When the world has Umbrella. Alors on or alors on or Qui dit études dit travail qui dit taf je te dis les thunes Qui dit argent dit dépense et qui dit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 Zit mee allor ondans. Tweede week dat hij erin staat, vorige week binnengekomen op de 36e plek. En daarvoor hoorde je op nummer 28 de Baseballs met Umbrella. En de Baseballs is een mooie groep die staat er nou alweer weer drie weken in vorige week op nummer 34. Een mooie groep die nieuwe nummers gewoon eigenlijk helemaal oud gaat maken. En als je dan ook die videoclip erbij ziet, <laughs> het is net alsof je Elvis ziet zingen met die mooie microfoons erbij, die mooie pakjes en die haren allemaal netjes gekamd. Goed, op nummer 26 hebben we James Morrison staan met God, uh, Get To You. Die staat alweer 10 weken in de lijst, maar die is een van de uh, 19 dalers. Want die is van plek 23 naar plek 26 gesla gegaan, dus die slaan we heel veel over. Op nummer 25 hebben we ook een daler te pakken. Melanie Fiona, It Kills Me, 14 weken staat ze al in de lijst. En vorige week stond ze op 21. Op nummer 24 hebben we Keesha met bla bla bla. 11 weken in de lijst. Vorige week stond zij op nummer 14. Dus dit is gewoon alweer 10 plaatsen gezakt. Dus ja, dan... zullen we die ook maar overslaan? Ja, gaan we doen. We gaan meteen naar Keen. featuring Knaan met stap voor een minute op nummer 23.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 Nummer me nummer De tweede staat al in de lijst en blijft ze zweven. Oh, wat een mooie woordenspeling. Holmes met Parachute op nummer 22. We gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is op... Uh, welke dag is vandaag? 23 april. Oh, Kijk even wat er allemaal gebeurd is in het verleden. Want ja, PSV behaalt voor de 18e keer het kampioenschap van het Holland Casino Eredivisie. En dat was in 2005... Intel produceert de Pentium 4-processor, dat is alweer in 2001 en Mark de Troel ontsnapt uit het gerechtsgebouw van Neuf Château. Vier uur later wordt hij in de Ardense bossen van Herbemont opgepakt, uh, opgemerkt door een boswachter en is daarna gearresteerd. Nou, ik ben zelf een keer in Neuf Château geweest, nou, meerdere malen zelfs. Het is best knap lastig om uit die rechtbank uh, te ontsnappen, ik heb alleen het gebouw vanaf de buitenkant gezien. Maar goed, als je er eenmaal uit bent, is het ook nog maar 10 minuten hardlopen en dan zit je echt in een middle of nowhere met allemaal bossen om je heen, waar veel gejaagd wordt. Dus dan moet je nog gaan uitkijken dat je niet een schot hagel binnen, van je achterste binnen krijgt. Alles is mogelijk dan. We gaan even kijken wat het overzicht is. Nummer 40 hadden we hier Cruz en Keisha met Dirty Pixie 39 was Alexandra Burke met Bad Boys. Christine Aguilera op 38 Jimmy Colum op 37 met Don't Stop The Music. En Umbrella Beach van All City op 36. Timberland bekleedt de 35ste plaat met If We Ever Meet Again. 34 is voor Robbie Williams en Is met Solo op 33. 32 Carol Emerald met A Night Like This. En Rio One Heart op 31. All City wederom met Vanilla Twilight op 30. Dias yes, op 29 met replay, En dan gaat hij komen op 28 de Baseball's met Umbrella. Stormay met alo Ondans op 27. En James Morrison, Get To You op 26. Melanie Fiona met It Kills Me op 25. Op plaats 24 hebben we Keisha met Bla Bla Bla. En Keen Feach en Knaan met Stop For A Minute. Hebben we op nummer 23. Cheryl Cole met Parachute op 22 En de dame die al 12 weken lang in de lijst staat Vorige week op de 18e plek uh, stond Staat deze week op plek 21 En dat is Taylor Swift met Today Was A fairy Tale. Nou die gaan we niet voor je draaien, die slaan we dit keer over We gaan wel zo direct nummer 20 voor je draaien En dat is, ja dat ga ik je nog niet vertellen Nou we gaan kijken wat een klein beetje shownieuws of we doen als het goed gaat, heb je vrienden, zeggen ze. Nou, tenminste, zo wild gezegd. Ja, dat zeg ik niet. Lady Gaga is echter niet de eerste die ondervindt dat je als het goed gaat ook nog wel eens aangeklaagd, aangeklaagd kan worden. De Amerikaanse muziekproducent Rob Fusari klaagde de zangeres uh, met de rare pakjes aan voor het duizelenwekkende bedrag van ja 35 miljoen euro. Nou, wat gaat er nou precies over? Het gaat voornamelijk over de artiestennaam. Want volgens Fusari was hij Lady Gaga's manager toen ze nog optrad onder haar eigen naam, Stephanie Germanota. Ja, Lady Gaga is inderdaad makkelijker. Maar zitten ze hem aan de kant toen ze beroemd begon te worden. En dat wel, dat wel hij mee had geschreven aan haar hits en haar een platencontract had, had geholpen. Sterker nog, volgens Fusari was hij degene die de artiestenaam Lady Gaga verzon... Nou, Lady Gaga heeft nog niet gereageerd op de aanklachten van Fusari. Maar ik denk dat zo'n grootste beroemdheid al is geworden... dus dat ze die 35 miljoen heus veel kan missen. Nummer 20 gaan we... Uh, ja, nummer 20 alweer. Ja, wat dat al, Pam, pam, pam, pam. Ja, nummer 20 ga je voor je draaien. Rummy Publix met All The Right Moves. Staat alweer drie weken in de lijst. Vorige week op plek 26... Dat was hem alweer. One Republic, all the right moves. Nou, op de, naar het nieuws van alweer 4 uur. Dus het nog steeds aflevering 16 van de 20ste jaargang alweer. 23 20 april. Deze week hebben we 16 stijgers. 1 zittenblijver, 19 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Nou, wie de zittenblijver is, dat ga ik jou niet verklappen nog. Wel ga ik verklappen wie er allemaal uit zijn gegaan. Want vorige week stond ik nog op plek nummer 37. Dat was Madonna. 15 weken erin gestaan. Met haar nummer Revolver. Nummer 35 van vorige week, 15 weken ook wederom gestaan. Alicia Kies met Try Sleeping with A Broken Heart. Die heeft het niet meer gered. En Rihanna stond vorige week nog op 39. Ook 15 weken. De magische 15 denken we er maar. Met de nummer Hart, die heeft het ook niet gered. Edward Maya heeft het wel gered. Oh nee, ook niet gered. Vorige week op nummer 40, 13 weken erin gestaan, met This is my life. Nou, onze prijswinner van vandaag is Gramophone Z, met Why Don't You. Is meteen van elf plekken, is meteen elf plekken gestegen. Waar vandaan, dat kan ik je niet vertellen. Waar naartoe, kan ik je ook niet vertellen, want dan ga ik je straks pas verklappen. Snelste dal is Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over. En de langst genoteerde plek was IAS met replay, die staat op 29. En staat er alweer 16 weken in. Nou, verder hebben we nummers die, uh, ja, 16 weken, waarschijnlijk op dezelfde plek. Nummers die al langer erin staan. Nee, nee natuurlijk niet. We hebben wel 15 weken, zoals Alexander Burke met Bad Boys. Maar we hebben nog 20 andere nummers over, die ga ik jou zo direct na het nieuws van 4 uur laten horen. Dan hoor je de nummer 19 tot en met nummer 1. De Nederlandse Top 40 ga ik heel even met je doornemen. En de rest van het shownieuws gaat eraan komen. Want wat staat er nou op nummer 1 in de Nederlandse top 40? En wat staat er op nummer 1 in de Euro Dat doe je straks. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.